DURE claro. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. In Groningen en Drenthe zijn demonstraties met trekkers en andere landbouwvoertuigen... in ieder geval tot volgende week maandag verboden, melden regionale media. De veiligheidsregio's hebben het verbod ingesteld... omdat de betogingen de laatste dagen voor opstoppingen en gevaarlijke situaties zorgen. Ook zouden de hulpdiensten gehinderd kunnen worden door grote machines. De demonstraties waren vooraf niet gemeld, zegt de veiligheidsregio. Daardoor konden er ook geen afspraken worden gemaakt over de veiligheid. De man die vorige week met een auto een basisschool in broek binnenreed... wordt door het OM onder meer beschuldigd van poging tot moord. Verder wordt hij ook verdacht van vernieling en bedreiging. De man is vader van een van de leerlingen. Hij zal de school zijn binnengereden omdat hij kwaad was... omdat zijn zoon en het beste vriendje van zijn zoon niet meer bij elkaar in de klas zouden komen. Hij reed met zijn auto zo'n 20 meter naar binnen. Er waren toen tientallen mensen in de school. Niemand raakte gewond, wel was er schade. Bij het CDA is om zes uur vanavond de online verkiezing voor de nieuwe lijsttrekker begonnen. Leden van de partij kunnen tot donderdagmiddag stemmen op de drie kandidaten. Dat zijn minister Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keizer en Kamerlid Pieter Ontzicht.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 Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog en minder wind. Minima vannacht tussen 7 en 12 graden. Morgen overwegend droog met verspreid wel een bui. Het wordt 17 tot 21 graden. S'avonds gaat het regenen en de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee. Zandvoort en zom, zomerhit. <tie> Goedenavond, welkom bij een Radio Show 1393. Hier op ZFM, mijn naam is Ben Oveugel, uw gast hier... voor de komende twee uur in dit muziekprogramma. Anon Takara, zo heet de eerste artiesten van deze show... die heeft een nieuw album uitgemaakt, Amor Mundi. En als je wil weten wat, wat daarvoor staat... Dan kan je naar peacefulradio.info naar de playlist. En daar staat dan een vertaling. Het is een beetje te lang om dat allemaal nu mee te nemen. Als tweede een ouder werkje van Judy Esther op piano. Mirror of my soul. En het is, ik dacht dat 2018. Nog meer oude werkjes van Curtis McDonald. Maar dan gaan we toch wel richting, richting 2016... En uh, nou, daar blijven we eigenlijk een beetje hangen met de klassieke werkjes. Ja, uh, hebben we nog wat opvallende? Uh, nee, nee, het is eigenlijk een beetje uh, Luna Blanca. Ja, dat weer wel. Dat is uh, een, een, een uh, hele fijne muziek. Komt uit Duitsland, maar het doet heel Spaans aan. Ja, allemaal lekkere gitaren en tempo muziek. Daar houden we van. En straks in twee uur ook... Uh, Tempo muziek, maar daarover later meer. Eerst maar eens fijne muziek die je ook terug kan luisteren via piso-radio.info en dan ga je naar radio shows. Veel luisterplezier. My new album Seventh Wave on the Hard Dance Records label may be heard here. The artists on Radio Peaceful. Please visit my website at www.muses9.co. <laughs>